Jopboot met het NOS Journaal. De Verenigde Staten willen nu ook de leiders van de islamitische staat onder vuur nemen. Tot nu toe waren de aanvallen in Irak vooral gericht op het beschermen van Amerikanen, jezidis en infrastructuur. Maar nu breekt er een nieuwe fase aan, zegt het Pentagon. De luchtaanvallen zullen offensiever worden. Ter voorbereiding op aanvallen in Syrië wordt het IS-gebied daar met drones in kaart gebracht. Een tweede hulpkonvooi uit Rusland heeft Oekraïne bereikt. De 70 vrachtwagens zouden bij een Russische grenspost zijn gecontroleerd... onder toeziend oog van Oekraïnse grenswachten. En daarna zijn doorgereden richting Lugansk. De Oekraïnse regering heeft nog niet op de komst van het nieuwe konvooi gereageerd. de gussen stonden 280 vrachtwagens dagenlang te wachten aan de Oekraïnse grens. Ruim 4000 monumenten zijn vandaag en morgen gratis te bezichtigen, want het is weer Open Monumentendag. Het thema is dit jaar op reis. Daarom zijn er veel gebouwen open die iets met vervoer te maken hebben, zoals stations, vuurtorens en scheepswerven. Ook kunnen mensen meereizen op historische schepen, auto's, treinen en koetsen. Jaarlijks trekt Open Monumentendag zo'n 900.000 bezoekers. CDA-leider Buma wil de discussie over kernenergie heropenen. Hij denkt dat Nederland voorlopig kernenergie nodig heeft... om niet te afhankelijk te zijn van Rusland. Dat zei hij in Nieuwsuur. Hij wil erom denken over het vernieuwen van de kernreactor in Borselen. In het laatste partijprogramma van het CDA staat... dat Nederland moet overstappen op duurzame energie... zodat kernenergie overbodig wordt. In Australië is een gezin aan de dood ontsnapt toen een auto bij Brisbane van de weg raakte en dwars door het dak van een lage gelegen huis viel. De vader van het gezin zegt dat hij uit bed sprong en recht in de koplampen van de auto keek. Hij moest over de auto heen klimmen om bij zijn twee kinderen te komen. Het gezin bleef ongedeerd, de 19-jarige automobilist raakte gewond. Het weer eerst nog nevelig met kans op mist. Daarna zonnig, maar in het oosten ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is er in het oosten nog meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Kudde Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ja. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We are we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Iedereen aan de tafel? Ja, iedereen aan de tafel. Ja, echt, op de seconde af zitten we gewoon aan de tafel. Hoor. Het is uh, vier minuten over acht, allerlei technische mankementen hadden we. En gelukkig is dat laatste seconde gewoon opgelost... En we zitten gewoon weer hier. Tegen jullie aan de oude hoeren. Toebak leef te met 10 uur. Het hele team is wel compleet. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, juist yes, gaan. Ja, ik dacht het vrouw, niet bent. Ja, jullie bij elkaar. Ja, ik was er vorige week, jij niet. Nee, helemaal. Ja, jullie hebben elkaar echt. Ik heb er niet gezien. Ik zie net kijken welke microfoon ervan wel voor zien doet. Pran op eens. Ah. Ik de microfoon. Yes. Ah, kijk, er een een zaterdagochtend. Ja, kijk, het zijn de kleine opstartprobleempjes op zo'n zaterdagochtend. Mijn wekker ging. En, en uh, ik zet hem op snoes. Nee, dat ik nooit nooit het, meer hoor. Nooit, nee. nee. Nooit dat is levensgevaarlijk. Dus ik heb echt gerend. Ik werd om 42. En ik kijk. Hè? Ik heb, het, ik heb het elke vrijdagavond als ik naar bed ga. Denk ik denk van. Oh, ik moet even goed die wekkers zetten. Niet te hard. Want dan wordt mijn vrouw wakker. En ook niet te zacht. En echt al jaren word ik volgens mij om half zes wakker. Gewoon altijd. Gewoon te vroeg iedere keer. Gewoon elke keer te vroeg. Wat doe je laat Zet je hem? Ik zet hem gewoon om zes uur. Ah, nou, we hebben nou een wekker gestaan op onze Facebookpagina. Nou, eh? die, die kan je zo wel even af laten spelen. Oh, Oké. Okay. Zo. Nou, het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, ik las. Uh, nou, het is vandaag trouwens ja. Het is vandaag, heel veel jaar geleden, 1952 was dat... werden Jeppe Janneke voor het eerst gepresenteerd in het parool. Precies 52 jaar geleden, zeg ik twee, Ja, 52 nee, jaar, geleden. Jaar, 62 62 jaar, jaar. Ja, jaar geleden. Nee, 62 jaar geleden. Jippe Janneke taal, daar dus zijn we tegenwoordig oh, helemaal van. Ja. Alles moet heel duidelijk. En ik ben ook benieuwd of straks de troonrede heel duidelijk wordt. Dins, dinsdag. Ja, ja, ja, volgens mij is alles al bekend. Jippe Janneke taal is nu wel de taal van 62 jaar geleden, hè? Ja. Ja, nou ja, hoe bedoel je dat? Nou, ze zijn nu 62 of zo. Toch, ja, zijn ja, het? ja, ja, 62. Ja, dus, dus hoe zij praten, ja? dat hebben ze geleerd 62 jaar geleden. Ja, ja, dat klopt. Dus eigenlijk praten ze heel ouderwets. Ja, ja maar eigenlijk. wel heel duidelijk. Maar heel duidelijk. En ja. beleefd. Ja. Dat, dat mag ook wel eens wat Mieters. beter. Ja, uh, Wilders is natuurlijk al een tijdje geleden mee begonnen met het zo. Ja. ja zeg, of kuken. zei die zo de op? Ja, dat? Wat ja, zo iets doen. Doe ze van de maal, man. Ja. Dat soort dingen riep je ja, altijd uh, is... tegen iedereen. Nou, we zullen er afwachten. In ieder geval, het schijnt het iets positiever uit te vallen. Want we hebben waarschijnlijk iets meer geld te besteden te hebben. Alleen de ouderen, die moeten inleveren. Ja. ja. Nou, lekker zijn wij klaar mee, Wilco. Ja, wij zijn een beetje net aan de ouderen aan het worden. Ja, maar jullie ja. hebben al heel lang van het geld kunnen genieten. Oh, van ja. al dat geld. Ik word, ik, ik word altijd wel een beetje moe van die termen. Zoals de, ja, de ouderen die deze generatie hebben opgehouden, deze maatschappij. denk: ik, Ja, hoezo hebben die dan een opdracht gekregen? Die hebben toch ook gewoon geleefd? Ja. Dat zeggen mijn ouders ook altijd. Mijn ouders... Ik heb het best wel goed, maar die hebben er ook voor gewerkt. En ze, ik heb helemaal niks opgebouwd hoor. Ja, ik heb mijn eigen leven opgebouwd. Ja, Dat vind ik alles een beetje zo'n dooddoener. Denk ja. ik het nou, ja, dus, uh, jongeren, als jongeren zeggen, jullie hebben het allemaal opgemaakt. En hoezo, ik heb ook alles zelf moeten verdienen. Ja. Kom op, ga, het, ga, ga, ga wat doen. Het geldt voor doen. iedereen, is voor iedereen hetzelfde. Nou, een paard die er goed bij aanpast, die bij aansluit, is natuurlijk uh, miljonair. BDI, weet je wel. De heren van uh, Alleyes'... Yeah. Guess to big. Spreekt het spreekt tot iedereen verbeelding dat je uiteindelijk een lot kopen en dat je uiteindelijk nog iets uh, wint. Dat zou natuurlijk ook echt fantastisch zijn. En, uh, ja, er is wel een hoop gepraat over het geld. Het weer iets beter te gaan. De werkeloosheid neemt ook iets minder af. Met 40.000 had ik begrepen. Iets minder af of iets meer af? Et, et, et, iets meer af. Iets min... Ja, ik klop ja iets meer af. Je hebt gelijk. Okay. Ja, je moet goed opletten wat ik zeg. Er zijn minder werklozen. Dus, okay. uh, 40.000 oh. minder. Aha. Uh, ik zit alleen te denken, in de zorg moet toch een hele slag worden gemaakt? Dus ik denk dat er straks weer weer omhoog loopt. Het is dus een beetje zo'n uh, heen en weer gaan. Ja, weer. we krijgen het heen en weer van gewoon. Want ik bedoel, in onze, uh, in onze stichting waar ik werk... daar moeten heel veel mensen gewoon eruit gewerkt worden. En jij? Zit ik daar uh, veilig? Nou, nee, ik denk dat voor 2016 tot 2016 dat ik nog wel veilig zit. Maar ja, ik zit straks ook een beetje in een bepaalde leeftijdscategorie Over ja. de 50. Ja, daarna hè? Dus dan denk ik ook dat ze denken... Nou, joh, je bent ook best wel oud. Weet je wel? Je bent best wel oud. Ga eens wat anders doen, joh. Ah, ja. Ja. Geef die jeugd ook eens een beetje kansen, moet je denken. Ja, nou, wij, bij ons zijn ze bezig met uh, een sollicitatieprocedure voor ja? iemand. Hij zei van, nou, we moeten wel zorgen van niet te oud. Nou, niet boven de 50. Ik, ik had echt zo van, ik voel me gewoon persoonlijk aangevallen. Ja, ja. Dan nou, beetje... hoezo, hoezo oud? Het zijn, het zijn zeker die, die, die mannen die het allemaal beslissen. Nee, die nee, nee van, nou, dat was een dame. Dat was een dame. Oh, nou is dame was iemand kijk. van 42 liter ja. langskomen. Nou, ik zag die foto, ik denk, ik zie er beter uit. Maar ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat is volgens mij geen... Uh, Kijk eens, daar komt de computer aan. Hé, hey, kijk, kijk dat heerlijk. Is, de rollen zijn... Ja, oh, hallo, dankjewel juffrouw Jannie. De rollen zijn echt omgedraaid Oh, heerlijk. Die gewoon. Nou, we zullen uh, afwachten in de uh, sociale sector. Het gaat allemaal heel traag natuurlijk bij de tijd dat we het allemaal hebben omgeturnd. denken ze toch van, nou, het werkt toch niet zo? Nee, het moet toch anders? Maar het, schijnt, het is wel weer goed voor het ziekenhuiswezen. Want ik las vandaag in de krant dat een man had een, een, een, een, een wattenstaafje in zijn oor zitten, kregen hem er niet uit. De huisarts kregen hem er ook niet uit. Hij was afgebroken, dus dat had toch best wel een probleem. Dat is wel hard gevoerd. Waarschijnlijk ja, wel. Juist. Het geeft ook zo'n bepaalde sensatie. Dat je, oh, het is ook wel lekker. Oh, ja, ja, inderdaad. Oh, een beetje pijnlijk. En toen je brak voelt hij. Achter je keel dan een beetje. Zo. Ja. O, Kriebelt, ja, het schijnt uh, heel slecht voor je te zijn. Hè? Ja. Nou, deze man had hem dus in zijn hoor vastzitten. zitten, kreeg hem er niet uit. Dus hij zei: huizer, ja, ik krijg hem er ook niet uit. Ik moet je toch even verwijzen. Dus hij naar het ziekenhuis. Hij naar die, uh, naar die speciale man. Die zegt: Oh, daar heb ik al jaren zo'n apparaatje voor. Dus die dat het apparaatje, dat hij hij Nou, Hij zegt: Hij is misschien een minuut. Nou, doet ruim twee minuten met me bezig geweest. Hij ik: Nou, service van de zaak. Ik bedoel toch mooi dat het geregeld wordt. Maar een paar maanden later kreeg hij een boete: wilde ik zeggen, nee, een rekening. 254 euro. Ja, maar ja. Je wil niet weten. Hij had het voor over, toch? Want hij was er wel blij ja, mee dat hij eruit ja. was. Maar het is toch te bizar voor woorden? Kom op, zeg! Maar ja, allemaal volgens de regels hadden het allemaal nagekeken. Nee, meneer, volgens zorgzeker. Dat klopt. Dat, daar staat zoveel geld voor gepland. Dus dat mag, dat mag gedeclareerd worden. Een oors. Een weet ik nou? Een, ja, wat een staaf machine Is dat echt een code voor? kan hem voor je opzoeken dat je er even op gaat googlen. Maar wow. dat is echt een code, dat was echt te oh. gek voor woorden. Ik vind het echt. Ja, maar, ja. Ik, ik vind het logisch. Vind het je die het man die doet expres. Ja? Nou, express. hij doet ja. het zelf. Ja. Er uh, ja, oh, zit vind... gewoon een boete op. Ja, ik ja, vind, uh, ja. daar moet het voor betaald worden, klaar. Ja, precies. hebben we daar geen vrijwilligers voor, ik dan te denken? Want vrijwilligers is helemaal de oplossing voor de maatschappij. Het is een hele lange. De participatiesamenleving. Het is een lange perzet. Uh. Ja, langer, gewoon, ik bedoel, 250. Ik ja, snap best ze, dat die man dat... een dure auto heeft. En dat hij ook een heel grote hula ja. heeft net in, in de vrije tijd heel veel geld dat geeft ook goed is voor de economie maar 250 euro voor twee minuten werk kom op zeg ja, we moeten we ja, moeten ook de niet nee maar het is het apparaat dat, dat moet je betalen ja, het apparaat ja. ja dat was één keer gebruikt dus de kosten ja, moesten eruit de kosten, dat apparaat kostte <laughs> 230 euro ah dus, ah dus nou gaat hij pas geld verdienen ja, ja. oké okay, hij is al een jaar lang met het apparaat nou ja, zou ik het kopen niet kopen nou nee, ik ik heb het terugverdiend <laughs> ja. inleg geld is terug Goed, meer aparte dingen die, we, die ons geraakt hebben. Ja, ik heb hier wel een grappig berichtje. Er was een Amerikaanse vrouw die werd ervan beschuldigd dat ze dronken achter het stuur zat. En toen moest ze naar de rechtbank. En toen kwam ze gewoon stom erom, kwam, kwam ze de zaal in. Ik, ja? Ja, ik kan gelijk ook niet uit mijn woorden komen. Maar ze had niet achter het stuur gezeten hoor. Want ze moest natuurlijk per taxi. Ja? Maar ja, openbare dronkenschap mag ook niet. Dus ze moest gelijk weer de zaal in tot ze nuchter was. En ze moet uh, op 14 november opnieuw voor de rechter verschijnen. Al is dus, de uh, UPI. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, lekker, ik vind lekker het dom, hè? Ja, ze zijn uh, Jip en Janneke die, uh, die zijn nog veel beter dan die Amerikanen soms, volgens mij. Ja. Het is, eh? het is, het is veel alsof, slimmer. Het is stijlvol om even goed toch alweer dronken op de denken. Ja, zo ben ik altijd. Ah, nou. Dat oh, dus ver is verstand. Wat, zeg Gezond verstand, uh, dat, dat zit er daar niet. Nee, dat zit er niet. Nee, dat is Amerika altijd natuurlijk. Nou, als ze het over van Amerika hebben. Oh, dit komt uit Amerika vandaag. Ik wil gewoon even lekker goed wakker worden met de queen of the motherfucking stone age. Ik ben CFM in Toepak Levenstuk. Little Sister What, what, what's that now? Sorry Laces. Is toebak leeft met Jolanden, Wilko en Marcus. Wake up now, je sleepy head Turn the clock back to one, back to win. Silence, crack the code. Oeh, zijn er een of andere... Uh, science fiction film of in ieder iets... met uh, groot alarm de geval. Dit is uh, de, de, de Nederlandse band, Het heet... Uh, Color, of Repo uh, Color Reporters, daarvoor trouwens... De Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age, zal ik het even persoonlijk even goed uitspreken... in plaats van Motherfucking Stone Age. Little uh, oh, Maar Zo hoort het toch? Je hoort toch de... Ja. ja, ja. Of MF is er zo zo'n uh, multivote, dat is een beetje hard. Sorry? Ja, dat is een muziekterm, hè. Je hebt PP, Is ja? zacht, en ja? P is zacht heb je forte, maar ook uh, oh, video forte. Ja, ja, forte. Ja, het kan dus er Misschien dat... betekent dat helemaal geen motherfucker. Gewoon uh, van de vrij harde stoners. Oké, oh, okay. dat zou ik nog kunnen. Ja, van eh? ja, de vrij. Ja, dit, ja. Nee, gaat stond, het over? Sorry. Ik, ja, nee, goed. Ik heb vroeger wel een gitaarles gehad en dan uh, stond er ook altijd forte bij. Bij paalde ja. stukjes die moesten hard spelen. MF. Dat is uh, wel wat harder, ja. maar niet superhard. Ja. Ik, ik weet alleen nog van die nootjes. Ja. De Jovel nootjes. Ja, precies. Is hij nou nog een feestje of niet? moet ik even ergens anders kijken. Goed, maakt niet uit. Het is uh, 20 minuten over 8. In Toepak leeft op de radio. Ja, dames en heren! Even een laserpistool tegenaan gaan gooien. Even allemaal weer uh, aparte dingen die uh, ons bezighouden. Oh, yes. hij staat met de handen omhoog. Ja, je, je richt een laserpistool op uh, Oh dan. ja, natuurlijk. Ja. ja, nee, ik heb uh, uh, slecht nieuws voor ons. Oh. Want uh, ja, uh, knappe mannen hebben slechter sperma. Ha. Oh. Ja, ja. Hoe ja. gaat uh, zien. Uit onderzoek is gebleken dat als je uh, veel testosteron hebt, waardoor je dus knapper wordt, ja. uh, je een lagere kwaliteit sperma hebt. Dus uh, ja, slecht nieuws voor ja, Dit is gewoon een evolutie ook, hè? Als de zeer knappe mannen worden eruit gefilterd. Nee. Uh, ja, juist nee, ja. ja. Nee, daar, daar is een theorie achter. Ja. Uh, tenminste, dat heb ik al eens gelezen. Uh, mannen die zeg maar uh, knapper zijn, de ja. Alpha-mannetjes, ja. die, uh, die, die, die kunnen het vaker doen, waardoor ja. ze. Minder goed zaad nodig hebben, alleen en gewoon vaker moeten kunnen dat ze was, zich beter kunnen verspreiden. Ik, nou begreep ik als je knapper bent is je zaad beter, nee of slechter, slechter. slechter. Oh, Oké, okay. nee, nee, nee, ik dacht dat was. Maar dan, je kun je het doen het vaak, ja, dan kun je het, het, het vaker, nog vaker verspreiden. Ja, Nee, dan kun je het vaker verspreiden. Dus is de kans dat je raakschiet beter ja. dan op het moment dat je minder ik keer in de maand mag. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een goede theorie om een vrouw over te halen. Dat is wel zo. Ja, schat, ik heb toch slecht sperma. Dus je ja. wordt hier niet zwanger van. Nee, nee ik helemaal niet, geen punten. En het heel knap werkt ook bent, tegen hoofdbaan. Ja. En als je, als je, en als je heel lelijk bent, dan zeg je... Ja, maar ik heb heel goed zaad. Ja. <laughs> nou goed, heren, doe je voordeel mee. Zoals nou. je noten, uh, ja, moet je maar kijken of het werkt. Ik weet het niet. Het is dus ja? wel een beetje direct allemaal. Ja. Ja. Er is een man in Ede, Pepijn Bruins... En die had een rat, die heette Ratje, ratje Toe. En toen is hij overleden, die ratten, ja, die worden ook niet oud. Nee. En uh, toen had hij gehoord dat hij er een drone voor kon laten maken. En uh, dat heeft hij gedaan. Hij heeft dus nu twee propellers bij zijn voorpoten en een derde aan zijn achterlijf. Wat? En hij zegt heel trots, het is, het is echt Ratje Toe. Hij oh, ziet er mooi die. uit, al is zijn lijf een beetje scheef. Ik kan hem niet meer knuffelen, want we kunnen hem niet wassen door alle elektronica. Ja. En hij kan zichzelf natuurlijk ook niet meer schoonhouden, maar hij is er helemaal trots op. En uh, eigenlijk uh, pompeten, Wat die rat? Of hij? Die rat kan zichzelf niet meer Nee, maar die... hij is natuurlijk niet echt. Nee, die... nee, is die rat er trots op? Of die nee, die eigenaar. Die eigenaar. Eigenaar, eigenaar is trots op de rat. En okay. uh, de, de man die die drone heeft gebouwd, die uh, zegt ook al dat Pepijn wat uh, op het idee kwam... omdat hij Orville had zien vliegen. En dat was dus de kat van kunstenaar Bart Jansen. Die is ook omgebouwd tot een drone. <laughs> <laughs> en het mooie is, ik kom ja, door, ja. door dit artikel kom, en dan klik je weer door en dit is een oud artikel. Maar er was een andere man... Die had dan geen drone gemaakt. Nee? Maar die had toen van zijn eigen been een lamp gemaakt. En dat schijnt dus ook gewoon te mogen. Als jij het lichaamsdeel geamputeerd yeah? moet worden, okay. dan uh, is het gewoon zo van: ja, het is voor jouzelf. Dan mag je hier een. Uh... Goed, als, dan maar, geen, als dan maar niet echt een handel in ontstaan Dat je zegt, ja, dat, is echt, dat is echt mijn benen, dat kan je kopen. Je kan hem naast de andere voeten houden. Kijken of die voeten maar, op elkaar lijken. Oh, okay. Toch? En hij kan er nog meer lampen daarna van maken van onze kunstbenen. Yeah. Ja, maar dat is niet zo interessant. Maar nee, denk, het is echt een, echt een als benen Als het echt een been is, weet je ja, wel, als... dat je denkt van wauw. Kan je natuurlijk uh, ook gewoon zeggen, maar in de gang neerzegd is een jachttrofee. Maar had ja. hij er dan een, een, een lampenkap overheen gezet of had hij de verlichting ingemaakt? Oh, ja, nee, ik, gebieden, ik, ja, ik denk ja. een lampenkap erbovenop. Weet je, Huber is allemaal wel. Ja, gaaf hè? Ik vind dat ja. gaaf. Jij vindt het wel gaaf, zo'n nettoverloop. Maar ik, ik wil, wil zo'n lamp niet. Ja, die rat. Ja, ik vind die drone sowieso wel grappig. Ja, maar dan zou ik toch liever uh, niet een rat willen. Maar hebben. heb je dan nog een beetje respect voor de dieren of is het echt? Ik of, vind of, het van niet. Dit is hebt je, je het, huisdier. Je wilt geen afstand nemen. Dan, dan, nee, dan beter. Ik, ik vind het toch een beetje raar. Ik bedoel, het is een huisdier. daar knuffel je nu mee en nu je wordt. Het, zet... In een keer van een huisdier wordt het een product. Ja, je gaat toch van ja, die de lucht? Je gaat toch ook niet je opa ombouwen tot droom? Oeh, nee. Er zijn ook wel weer dingen mee gebeurd met... Met zo'n verrekijkertje zo, weet je. Dan zie je zo'n uh, zo, zo plat zo'n man uh, drijven door de lucht met zo'n verrekijkertje. <laughs> er, er is ook zo'n kunstenaar geweest ooit. Die heeft natuurlijk ook al van die lichaamsdelen uit elkaar vandaan gehaald. En heeft uh, in plastic gegoten. Um, en die kon je dan bekijken. Ja, dat is dat... Uh... Uh, into the body, hoor. Dat is ja. het, je weet wat ik bedoel, helemaal ik in plastic gegooid. Zag... Corpus. Corpus. Nee, dat is ah, ook ja. weer dat wat anders. Ja. Maar we begrijpen wat je bedoelt. Dus ja, ja, het gaat wel ver. Maar ja, goed. Het is maar een rat, hè. gehalte laag. Ja. deze man, Mos. Of je op school ook echt omarmd werd van, wat heb jij een mooie stem? Ja, ik vind het leuk. Mos uit zijn laatste day. Today's Goal. Geen idee of vandaag goud is. We worden wel iets positiever gestemd door de uitlekking van de prinsische dag. De troonreden bestaan trouwens dit jaar 200 jaar, hè? 200 jaar bestaat de troonreden. Ja, Nederland bestaat gewoon 200 jaar. Dat werd toch ook gevierd, volgens mij. Ja, geloof ik Willem I. Ja, dat was toch aan de kust van Willem van Oranje aan, zogenaamd. Dat is een van die acteurs. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat, en, en dat, dat is dat... ook 200 jaar. Ja. Oh, je bent echt helemaal op de hoogte. Ik wist ja. alleen, uh, dat wist ik niet hoor. Maar ik, uh, ik had wel gehoord, de troonrede bestaat nu 200 jaar. Oh, en uh, af, af, en toe, af en toe komt er wel een gebedje in voort. En af en toe komt hij er niet in voort. Dus uh, Achterhaalt doe gedoe of dat God en Jezus en zo. Pff, of zeg niet. Iedereen zit erop te wachten. Ik ook niet. Ik vind ook dat het niet thuis hoort. Het moet een zakelijk praatje worden. Het mag best wel iets, iets van persoonlijk zitten... van Willem-Alexander die ze nog steeds even teruggrijpt wat zijn moeder allemaal gedaan heeft. Dat is hartstikke mooi. Maar ik om over God te beginnen vind ik... Hé, hey, doe het even in je eigen tijd, niet ik, in mijn ik, ik tijd. Ik vind dat hij er drie moet maken. Ja, eentje, een, ja, je ja. hebt een Janneke taal. Eentje puur zakelijk, zeg ja. maar voor de zakelijkheid. En één met, zeg maar, volgens het geloof en zo. zo oh, ja, super... helemaal doorslaan. Hij zegt ja. ook toch okay, alleen maar... En ook eentje voor de islamitische de staat. Ja. Ja? Ja, maar God, ja, maar dan, dan moet hij Arabisch leren. Oh, zou, ja. die, zou die Arabisch kunnen? nee. Nee. Maar volgens mij zijn God en hetzelfde, maar hij zegt toch alleen maar aan het eind: zo helpt mijn God almachtig, toch? Dat ja, vind ik niet nodig. Dat vind jij niet nodig? Nee. Nee, ik bedoel, we zitten al een participatiesamenleving, komen we tot elkaar, dan moet God er ook nog eens een keer bij gesleept worden. Nee, doe het even thuis, met z'n al om de tafel of zo, met een gebedje. Dat, ah. dat valt mij niet meer lastig. <hij Teluk lasting> ja, er zijn er steeds meer die er zo over denken. Dat is wel grappig. Ja, nee, ik bedoel, pas geleden kwam er ook, volgens mij op mijn op mijn werk of zo, en daar moet heb ik ook wel een werkhouding natuurlijk. Dus denk: oké, ik okay, mag niks over zeggen. Kwam een cliënt en ging een kaart voorlezen dat uh, haar moeder ons allemaal uh, zegend of zo... dat God ons allemaal mocht zegenen Ik zeg, nou, nou, dus doe het even niet. pik ik zo zoveel gediend, zeg. Dat maak ik zelf wel uit. Het is wel goed bedoeld, maar uh, ik vind het gewoon. wel dingen. Maar je hoor. Dat ja, dat is allemaal wel. Is, is het is goed. Maar, uh, hey, wat je... Dus ik zit hier hey, even te hey, wachten. het gegeven, gegeven paard nooit in ja, de kijken. Ja, precies. Nou, voordat je weet, ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje engig. Hou afstand. Ah. Hou afstand. Gewoon. Uh, het is de zaterdagmorgen. Eigenlijk moeten we nu Zandvoortse berichten. Zijn we er al klaar voor? Nee, we het ook? Oh, oh, oh. Ja, ik zie net, het is twee uh, minuten overal als negen, dames en heren. Dat, gaat uh, dat, moet je, dat moet de regie toch wat beter doorgeven. Ja, sorry. Helemaal, uh... ja, die stagiair staat niet altijd helemaal uh, scherp uh, hier Nou, uh, ik heb vandaag een stuk uh, zitten lezen over de, de, de kermis in Zandvoort. Wat gaat er gebeuren met de kermis? Het, uh, het is natuurlijk ook al een keer verhuisd van de ene plek naar de andere plek. En omdat er steeds meer lawaai komt... Zijn de buurten, de buurten er niet zo heel erg blij mee? Die beseffen ja, het zal me wel, maar kan het niet daar? En dan zijn daar, de buurten daar niet blij mee. Dus moeten we nog even over vergaderd worden. Ja, waar de kermis plaats mag vinden. We moeten gewoon een kermis doen zonder muziek. Nou ja, wat ze wel vaak doen, is ook, uh, op de kermis heel vaak hoor je alleen muziek door elkaar. Weet je, loop je van de ene en ja. de andere. Oh, oh, dus deze platen. Pff, oh, centraal stelsels. Ja, ja. Dat, dat doen ze in maar heel vaak. Dan hebben ze één muziek. Soms ook weer niet, trouwens, moet ik zeggen. Maar heel vaak hebben ze dan wel één muziek en dan hoor je gewoon één plaat helemaal uit. Dat, vind ik, dat is in ieder geval een stuk rustiger. Nou, ik blijf erbij dat ze toch een soort uh, pier moeten maken op het strand waar je overheen loopt. En aan het eind doe je dan die kermis. Ja, ja dat maar trekt dat, trek dat mensen? Moet nou, ja, je dan wel naar die surfers. Pier. Wat? Wel service, want ja, dan servers. krijg je hele goede golven. Dus ik ben voor. Ja, ik vind het wel oh, leuk. Wel. Gewoon zo'n pier die inderdaad open is aan de onderkant. Dus de, de, de, de getijden hebben er geen last van. Nee. En maak zoiets. En, uh, en dan na 100 meter kijken, dan is het al wat verder van het huis af. Ik, denk dat, ik, uh, ik geloof dat ze nog een pier over hebben in Scheveningen. Ja. Die mogen we ja. zo hebben. Ja. Maar als je de we varen hem even deze kant op. Ik wil zeggen, als je de touw omheen trekt, je hem er gewoon <laughs> zo al los. Dat in ieder geval. <laughs> nou, het lijkt me wel gaaf. Moet je alleen wat nieuwe palen eronder zetten. Nee, ik vind toch steeds, ja, het zou toch wel in het centrum moeten blijven, denk ik. Trek mensen, ik bedoel, je moet overvallen worden, de kermis. Ik heb een pest hekel aan de kermis, maar als ik helemaal oploop, oploop, denk ik van... Oh, best leuk eigenlijk ook wel. Ik zou er niet aan toe gaan. Beetje jeugdcentrum. Ja. Ik ben er binnen 10 minuten, ben ik er helemaal klaar mee. Nou, dat is toch 10 minuten. En als je in die 10 minuten zeg maar tien euro buiten geeft... Ja, nee, ik geef nooit een euro uit. Ga je wel naar Walibi? Uh... Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik nog wel leuk. Maar dan denk ik, ja, dan geef ik hetzelfde bedrag uit... maar dan heb ik de hele dag fun. Ja, ja, okay. En niet tien minuten. Nee, dat is waar. We willen toch allemaal wel fun? Maar goed, nog meer uh, Zandvoortse berichten? Nee, Zandvoortse nee, berichten, ja. ja? De, ki de kinderstranddag. Ja. De eerste landelijke kinderstranddag... die afgelopen zondag in Zandvoort bij strandpafioen Thalassa werd georganiseerd... is een doorslaat succes geworden. De organisatie heeft 62 kinderen verwelkomd... en die hebben allemaal, zeggen zij, de dag van hun leven gehad. Het is een initiatief van Strand Nederland en werd in Zandvoort georganiseerd door Strand Actief. En de kinderen konden dus van alles doen met Bram de Piraat en zo. En de opbrengst is uh, volledig bij elkaar geschraapt voor het goede doel van Make-A-Wish. En uiteindelijk is er 410 euro opgehaald. Make-A-Wish. Al... Ja, bij elkaar hebben ze geloof ik nog veel meer opgehaald. Het was bij elkaar een heel, heel groot bedrag geloof ik hè. De totale dagopbrengst voor Maker Wist bedraagt maar liefst 9.865, ja, euro 10. Dat is niet dus, dus door de, die, die 5-euro-kaart was dat 410 euro. En de totale dagopbrengst is uh, 9865 98 euro 10. Maar ik denk dat dat misschien over de verschillende badplaatsen is. Ja, waarschijnlijk ja. Niet alleen van Zandvoort? Nee. Nou oh ja, elke euro is er één. ja, kijk, ja, ja. die club heeft natuurlijk ook door dat al die mensen komen. Er zijn ouders bij, die nemen een kopje koffie. Nou, dat, is ja, echt, ja. dat gaat dan koffie daar niet heen, denk u. ik. Jawel toch. Nee, alleen de opbrengst van de kaarten. Ja. Goed, Marcus. Ja, als we het over kaarten hebben. De kaartenautomaten op het station, op station worden aangepast. Ja. Uh, deze zomer hebben de toeristen ja, moeilijkheden gehad met, uh, met de treinkaartjes kopen. Met die stomme overweging chipkaart en uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, dat heeft te maken met uh, het verdwijnen van het uh, loket. En het opheffen van, uh, van het verkopen van het papieren treinkaartje. Uh, en alleen maar een Nederlandstalige ja, uitleg is, op die automaten. Dat, dat is, is wel de slechtste. Is... Ze gaan ik nu gewoon wel weer een loket invoeren geloof ik. Hè? Uh, ja, op verzoek uh, van de gemeenteraad uh, om hier uh, iets aan te doen... heeft wethouder Gerard Kuipers uh, contact gezocht met NS. In een brief uh, aan de raad geeft Kuipers de tekst, om, uh, tekst en uitleg over de, het contact. Daarin schrijft onder meer NS... Uh, les, ja die, die, dat ze verbaasd waren en ik heb er helemaal niet over nagedacht dat, dat, dat het zo uh, ja. zal zo gelopen ja ik dat, zit uh, sowieso bij ons dan, dan kom je zorgens even een kaartje halen en dan staat er gewoon zo'n hele bult mensen voor die uh, apparaat en ik denk van, oh ik ben toch wel blij met je over chip Want, ploep en ik ga ja. de trein sneller laat hun maar even lekker wij nog even een kaartje moet kopen ja is is het ik, een probleem wat ik nog steeds niet snap is dat waarom kan het in in in, uh, Schiphol. in Frankrijk ja. en we zijn het al jaren ja. en daar werkt het echt zo gewoon als je de trein in gaat pliep, en dan en hier moet weer allemaal stations afgesloten. Mensen kunnen niet door ja. stations heen. Nee, nee, nee, dat is waar. Maar Wie goed, zijn uh, Fransen slimmer? Uh, ja, uh, wij zijn slimmer. Want ik bedoel, het uitloggen vergeten mensen ook nog wel eens natuurlijk. Ja. Dus dan het scheen toch nog het iets op. van 10 miljoen per jaar op te leven? Ik, uiteindelijk moeten ze het ook wel weer terugstorten, geloof ik. Maar ja, dat is wel een mensen bellen. Maar de mensen ja. bellen niet altijd. Nee, dan uh, je, oh, je nee, een paar euro om te laten pakken. Dat is twee euro meer, anders nou, dan dat ik pak ik me. Nou, dan geven we het laatste berichtje. Rutger Groot, initiatiefnemer van website zetvoort.nl heeft de stekker eruit getrokken. Hij, uh, hij zegt, het kost me meer moeite en meer geld dan het eigenlijk oplevert. Ook de sponsoren bleven een beetje achter. Het is de website, je kan hem overnemen. Het is dus uh, zetvoort.nl. Er uh, zat ze ook namelijk een Twitter-account gaan vast. Ook Facebook uh, had 2500 plus uh, uh, bezoekers. Op Facebook en 1200 volgers, geloof ik dus nou, of op Twitter volgers. Dus ja, het is, het is zonde. Je kon er ook heel veel leuke berichtjes daarvan ja, afplukken. Ik zat ja, er is... ook regelmatig op. Dus... Ja, dus het is zonde, maar ik kan me voorstellen, op als het je hele leven gaat overneemt, dan, denk je, dan moet je ermee stoppen. Dat is logisch. Dus hopelijk vindt er iemand anders, misschien een bedrijf dat twee mensen het gaan runnen of zo, dat zou mooi zijn. Want hij heeft toch een beetje naam gemaakt ermee. Goed, dan zal weer de standvouwse berichten straks wel weer. <middels> Hebben we deze plaat nog niet gehad? Nee, die plaat nog gehad. We doen deze plaat. Yippie! Leven ze een groot feest. Het lijkt wel met deze plaat ook zo. Dat Neon Rick dit. Dit zou zo weer op de kermis kunnen staan. Wat een gezelligheid. Neon Hits. Yard Sale. Garage, garage Sale. Ik kan me nog herinneren dat ik aan Australië rondreed. Dat is allemaal 13 jaar geleden. 14 jaar geleden zelfs. Dat je daar echt zomaar ergens midden. Of de waar stond je dan? Stond de graagesteel zonder. Weet je, dan volgde je het bordje. Zouden moeten er midden of no? dan kwam je bij een huisje uit. En dan stond dan de garagedeur open. En dan had hij een garage sale. Hoeveel klant heb je gehad? Jullie zijn de eerste vandaag. Uh, <laughs> zit je de hele dag te wachten? Ja. Yeah. Nou, hij zegt, het ja, is ook een manier om even in contact te treden met je medemens. Ja. Om zo'n bordje neer te zetten een oh, We gaan even kijken bij de buren. Of een stukje rijden. Meestal ben je tien minuten bezig. Van de ene buur naar de andere buur in Australië. En dan uh, kan je daar... Um, soms vond je een LP. Dat is echt heel grappig. Zo, bijvoorbeeld vond ik een George Bacon LP in Australië. In de garage. Ja. Ik zeg, are you from Holland? No, no, I just like the music. George Bacon ja. Hé? Ben je wel trots? Voel je wel trots, toch? Ja, dat, nou. voel, je, ja. Ja, dat voel je wel van trots. Alle, van alle Nederlandse muziek dat hij dan George Baker ja. uitkiest. Ja. Ja. Little Green Bag vind ik dan wel weer stoer. Maar die stond er dan niet op. Ik denk, dan koop ik hem. Dan is het mijn uh, plaat, maar dat helaas. Oké. Okay. Nou, dan oh. moet je die volgende keer maar eens keer meenemen. Want het uh, zegt mij niks maar niks. Little Green Bag natuurlijk. Reservoir Dogs zat hij in, geloof ik. Echt helemaal een hippe plaat. een heel drollig plaatje. Maar uiteindelijk is hij heel hip geworden door uh, Qua Tarantino. Oké. Okay. Oh, is het gebruikt in een film? Ja, gebruikt in de film. Ja. Mm. Dat is echt een heel geweldadige film. Dat is altijd met Quentin Tarantino. Die heeft echt uh, vroeger wel een beetje schaal opgelopen in, aan zijn hersenen. Want zijn moeder werkte bij een videotheek. En die had geen oppas. Die had zoiets van, nou, uh, Quentin, ik heb hier wat uh, banden. Ik ben vannacht om een uur of vier weer thuis. Dus ga niet te laat in bed. Maar kijk nog maar even een paar films. Dus hij heeft alle klassiekers gezien. En heel vaak alle klassieke films heeft hij one-liners uit vandaan gehaald. En die heeft hij dan weer in zijn nieuwe films gestopt. Okay. Of in zijn films gestopt eigenlijk. Goed, zelf even een stukje biografie. Het is uh, 20 minuten voor 9. Onze popprofessor Wilco Toebak. Ja, ja precies. Nou ja, goed. Er is uh, in Amsterdam de mogelijkheid om je vriendschap wettelijk te laten vastleggen. Dat was dus helemaal niet zo. Hmm? Maar mensen die willen dat gewoon graag doen. En het eerste geregistreerde vriendschapsverdrag is in de maak. Al dus uh, notaris Maarten Meijer. Is het, is het ook verplicht? Hoe, nee, hoe het is moet je niet verplicht. En de aanleiding voor het experiment is dat de mannen... liefde voor vrienden en andere naasten... wettelijk willen laten terugkomen in de samenleving. Want die is nu te gericht op alleen trouwen vinden zij. Maar wacht, het gaat dus over mannen die eigenlijk... Uh... Echt een relatie hebben samen. Niet dat, nee, ik, dat ik zeg Nee, maar, helemaal niet. Helemaal niet. Dat, is gewoon, gewoon, gewoon, moeten wij dan ook al? Uh, ja, ja dat zou kunnen, ja, ik willen. Ja. Ja. Ja. We dat kunnen het je uh, je wettelijk vast ze? laten leggen dat wij vrienden zijn. Ja. Maar dat wilde niet zeggen dat er erfrecht is of ja, ofzo. Maar als je het zou willen, ja. ja, ja. Maar uh, hebben ze dan ook een apart ding voor Friends with Benefit? Ja. Doe wat? Weet ik friends, friends with Benefit? Ja. Het, wat is dat? Nou, Doe het nou, maar een keer op. Leg jij het maar een keer uit. Uh. Leg het maar uit. Ja, dat is dat je gewoon vrienden bent. Ja? nog wat meer, zeg maar... je doet nog wat, wat andere dingetjes... die je meestal niet met je vrienden doet. Oké. Okay. Snap je Je bedoelt op seksueel gebied? Nee, daar zou ik het toch nooit over hebben. Nee, nee, hebben we gaan nooit... Oké, okay, nou... Nee. Um, doe ja, jij, doe jij dat met je vrienden? Oh, oké. Okay. Okay. Oh. <laughs> allemaal <markten> thuis. <laughs> Ja, je moet alles een keer geprobeerd hebben, toch? Dat zeggen ze, eenmaal een man. Het, kan, weer, het weer kan ook een vriendin zijn, hè. Ho, ho. Oh, oké. Okay. Oh. oh, die vriendin. Oh, die ja, oh, nee, Op die fiets. Ja, ja, ja, ja. Nee, nu, nu begrijp ik dat weer. Ja, uh, ja. Nou, <laughs> leuk dat je dat vast kan leggen. De mensen willen ook alles vastleggen, want stel je voor dat het, dat het er niet meer is. Ja, maar dat vind ik ook weer van, hè. Je hebt ze soms uh, for, uh, for a reason, some for a season, and some for a lifetime. Ja, soms is het gewoon over. Ik ja. Van, ja. Moet je het dan weer laten ontbinden? Dat vind ik dan ook weer een beetje onhandig. Ja, en wie gaat het dan ontbinden? Dan geef ja. die, krijg je een mailtje van, je bent geen vriend meer. Oh, dat, ik, heb, dat... ik, heb, ik heb ons contract laten ontbinden ja. bij de notaris. Ja, zo. Nou ja, dat, dat, dat, dat is bijna hetzelfde als ontvriend op Facebook. Ja, dat gewoon. is hetzelfde, ik zie het verschil niet. Dat is ook niet. wel heftig. Nee. Oké, okay. nog, nog één klein berichtje? Ja, uh, we hadden het net even over Destiny. Ja? Ja, ja, ja, ja. Echt ja. bizar. Het, echt bizar. Wat oh, een geld. Voor de mensen die er nog niet van gehoord hebben. Het is een, een nieuw spel wat uitgebracht is. Is dat uh, met effecten... Ja, het is een beetje een space shooter-achtig ja. iets. En um, het is de, de best verkopende uh, ja. nieuwkomer. Nieuwkomende ja. serie uh, die er is. Uh, GTA kwam laatst al uit met bizarre cijfers. Nou, dit spel breekt helemaal alle records. Uh, Destiny kostte Activision ongeveer 500 miljoen dollar. Dat 500 is, miljoen. Is, wat kost in de dat, Titanic ook alweer? Dat is, nou, daarmee maakt het het duurste entertainmentproduct ooit. Ja? Want uh, hij, uh, hoe heet, Pirates of the Caribbean is ja? de duurste film. Ja? En die kostte uh, uh, 300 miljoen okay. dollar. Dus, uh, maar het, het leuke verhaal is, binnen 24 uur heeft het spel al zoveel exemplaren verkocht dat ze al uh, hoe heet het, uh, vijf, uh, meer dan 500 miljoen dollar hebben binnengehaald. Binnen 24 uur. Wacht, dan, We hebben dus voor het voor, voor... Ze hebben al voor een miljard. Hebben ze verkocht? Uh, nee, nee, nee, nee. Ze hebben, ze hebben voor een half miljoen hebben ze verkocht. Oh, Oké. Okay. Of een half miljard. Sorry. Ja, half miljard. Uh, ja, een half miljard. Huh? Maar dat zijn alleen de uh, daadwerkelijk de fysieke uh, de spellen zeg maar, die in de winkel zijn verkocht. Huh? Want de internetverkopers ja, dus zijn daar een... niet in meegenomen. Nou jongens, echt bizar dus, gewoon. Dus ze hebben al echt dikke winst gemaakt op het spel. Dus, dus, ze kunnen dus nu met die dikke winst kunnen ze gelijk al denken... nou, gaan we gaan weer gewoon een ander spelletje Ja, ze zijn gaan, gaan nu waarschijnlijk ze gaan, zijn ze nu al druk bezig met team uh, ja, vervolg. En straks met die oculus. Het is toch de oculus, die bril? Oculus. oculus ja. Die wil ik wel gaan aanschaffen. Ja. Als die 300 ja, euro kost, dan wil ik hem echt hebben. Er, er is ook een film die zo heet, hè. Gaat het daar ook een beetje over dan? Met die brillen en zo? Dat soort oculus. Ja, ik, ik Geen heb Geen idee, ik ken de film niet. Nou, nou, dan gaan we nog even naar kijken wat dat zo is. Ik vind het altijd ja. een... erg interessant geworden. Oké, okay, toepaklijf is kwart voor negen. Fijn dat u toe aanstaande in aanstaan in muren. Alleen een grote huts. Want anders dit moet een eentje worden. Wij zijn wel zo hier namelijk. We zijn een beetje vroeg met bepaalde platen. The struts. Put your money on me. It's happy me a Vind ik dit. De struts en put your money on me. Ik vind echt geniaal de klas afgelopen week. Een Nederlander gaat plastic soep te lijf. Een Bijzonder plan van de 19-jarige Nederlandse uitvinder Bowen Slat. Die heeft namelijk een soort machine bedacht met armen die dan de plastic bij elkaar schraapt. Uh, nou, hij, heeft nu, ik niet, uh, hij heeft nu 2 miljoen gekregen, geloof ik, binnengehaald via uh, nou ja, bekende sites. Ik noem je dat ook weer? Zo'n site waar je geld kan uh, genereren uh, voor ideeën. eens, Marcus, wat bedoel je nou? Wat, sorry? Nou ja, een beetje zo'n site uh, waar je geld kan. Dan heb je een idee. En de crowdfunding, uh... crowdfunding. Via crowdfunding heeft hij 2 miljoen bij elkaar gekregen. en Nu gaat hij dus een machine, wordt een machine gebouwd om plastic soep, de plastic bij elkaar te graaien en eruit te halen. Ja, ik vind het geweldig, 19 jaar zo'n geweldig idee bedacht, bedenken. Nou, wij zijn hier nog allemaal positief over, zeker hier in de kust. Kunnen wij wel zo'n machine gebruiken, denk ik. Ja. Ook die molens uit de zee van Nagaan en dus alles, alles er maar uit. houd het maar vrij. Dus. En vervolgens kun je dat dus, ze hebben nu ook van die 3D-printers, waar je gewoon materiaal in kan douwen. Ja? En dan kan hij het vervolgens omsmelten en printen. Ja, dat, oh ja. dat, dat, dat was wel een idee. Dat je gewoon je eigen <tie> afvalplastic, wat je thuis hebt... dat gooi je niet meer ja. op, op het strand. Want daar hebben ze natuurlijk ook een leuke activiteit gemaakt. Dat hoeft niet meer tegenwoordig. Je kan zeggen met het plastic zeg maar, gewoon thuis houden... en dan kan je het weer omsmelten naar iets anders. Ja, dat is wel, wel ongezellig. Want dan heb je al die leuke activiteiten om het, op het strand, strand te maken. Hè? Dat heb je niet meer. Nee. Nee. Je, doet, je doet het dus voor iemand om je flesje achter te laten op het ja. strand. Ja, oh, okay. da, da, da, daar is het voor. Kijk nou, je, je, je, je, je Gurg, die plastic zakken gewoon thuis. Hoor. Dus uh, regelmatig gaat er zo'n volle... Uh, een volle zak gaat tegen in de plastic ja, dan container. Moet je... oh, ik, ik laat het hier altijd zaten, gewoon uit. Zo achter de ochtend laat ik die zak altijd uitwapperen hier over het strand. Ah, oh ja, ik, okay. ik, ik doe tak. gewoon mijn raam open. Dan gooi ik het zo. Hop, dat is gewoon erbij. ik altijd makkelijk. Ja, ik bedoel, ook ik bedoel, ik woon hoog, vierhoog. Dus, het, ja, waait. Beetje, het waait vanzelf deze kant. Het ja, waait zo de zat in. Helemaal geen punt. Nee. Ik bedoel, de Andere mensen hebben er veel plezier van. Van het uh, vuil op straat. Moeten ze weer opruimen. Zoiets. En uh, straks uh, ja, en al het... die taakstraffers en zo. Ja precies, anders hebben die taakstraffers niks meer te doen. Ik, uh, ik snap het niet. Maar goed, uh, het is uh, Toepalk Leefte Radio. We hebben allerlei maffe berichten. Uh, zoals uh, deze raar waar zie ik, Jolande. Zeg je? Ja, zegt u. Wat? <laughs> ik ja. zie ik ja, wel, wel beleefd blijven, jongens. Ja, wel beleefd blijven. Ja. Duitse Duits koppel uh, rijdt uh, verloren. Uh. En dood 700 kilometer rond. Dat is toch geweldig. Het zijn twee, uh, een stel van 75 en 77 jaar. Ja. Ze wilden gezellig een dagje gaan winkelen, maar raakten de weg kwijt. En daardoor hebben ze 700 kilometer rondgereden. En uiteindelijk heeft de politie het koppel tegengehouden... en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de ment of zo, hè? Ja, helemaal... Nou, die twee werden dus door de politie tegengehouden... want ze hadden helemaal in de war ergens zonder te betalen getankt. En de familie van het koppel hadden ze ook al als vermist opgegeven. En ze klonken allemaal, allebei heel verward. En, ik de, en waar ik altijd heel naar van word van dit soort berichten... ik denk van, ze zijn maar uh, 24 jaar ouder. Hoor ik ook zo, over 24 jaar. ja. 24 ja, ik jaar kort, gaat, het, uh, ja. gaat hard achteruit hoor, Nee, 24 jaar. Oh. Nou, op, een moment, op een gegeven moment begin je te zeuren over dingen. Ja. En dan, en dan weten wij, oeh, afstand houden. Ja. Maar nee, goed, hoor. ik weet wel maf, uh, 700 kilometer rondgereden. En uiteindelijk, uh, nou nee, ja, opgepakt. Ja. Je is achter de slotte grens. Gek. Welke van die gek op de weg. Dat kan het ook helemaal niet. Nou, straks meer, weet je even op plan. Ik heb op, ik grijs heb, heb gedraaid. En dacht ik zelf, nou, na een paar maanden kan niet dan lol weer op de radio. Junk the Giant, ik had echt verwacht dat dit groot zou worden, maar het is toch die andere plaat geworden. Crystal, ik vind het beter eigenlijk. It's about time. Het is about time, John de giant hier in de zaterdagmorgen. Ja, sorry, het is niet een toestel nee, de uitzending. Die klinkt gewoon heel erg raar. Uh, ja, nou, wat dat ik... zijn we wel gewend, toch? Dat zijn... Ja, dacht ik wel, precies. Uh, direct... Precies, dat is toch een, uh, een programma waar je, bij voor van je bed komt, die, start je gewoon mee op, zeg maar. Dat is echt uh, heel be belangrijk. Oké, okay, nou, Sale gaat binnenkort weer van start. Natuurlijk een hoop te doen over dat het uh, heel veel geld kost. Ze krijgen al 1,2 miljoen of zoiets. En nu schijnt de, de staf kost meer. Dus nu willen ze eigenlijk wel meer geld krijgen van de gemeente. En de gemeente zegt van nee, het blijft echt hangen bij 1,2 miljoen. En heel veel mensen schrijven erover. Ja, het is toch belachelijk voor. Ze hebben pas alleen een nieuwe logo laten aanmeten. Het ja. kostte 70.000 euro om ja. een nieuw logo. Maar wat ik dan wel weer grappig vind... is dat de gemeente Amsterdam daar dan een opmerking over maakt. Ja. Die hebben geloof ik 100.000 euro uitgegeven aan een logo. Dus oh ja, dat, dat is dat, wel weer kramp. En dan schrijft iemand al, zeg. waarvoor doe je gewoon geen prijsvraag? Maak gewoon een prijsvraag. en Wat dat je kan winnen is 5000 euro of zo, maximaal. Of zo, weet ja, je? Ik ken iemand die ontwerpt logo's. 500 ja? euro. Met je logootje. Nou, kijk eens. Oh, nou, kofie? Ja. Nou. Ik kan me nog herinneren... je, je had laat, een tijdje geleden al zo'n logo gekregen. Oh ja, het uh, Rijksmuseum in, Am in Amsterdam. Ook een heel duur logo. En dan zie je het een van... Goh, niemand zeg. Echt heel strak, heel, heel simpel. Ik denk, Nou, volgens mij had dat een beginnend... Uh, Ontwerper ook wel iets, uh, iets van kunnen maken. Maar ja. Ja, ik vraag me echt af waarom een logo 70.000 euro moet kosten. Ja, goed. Uh, alle, alle voorontwerpen die zijn weg, uh, Nou, Dat is niet, dat is niet, dat is niet. Ja, lees, daar heb ik heel veel tijd tegen gezeten. Daar heb ik heel veel tijd. Nou, moet allemaal gedeclareerd worden. En, en eigenlijk, ik, eigenlijk zijn doen we ze dit, van dit maar. Een simpelheid. simpelheid ja. af en toe. Dat is van, uh, van Nike of zo. Dat is gewoon die V zo. Van ja. snelheid. Ja, die heeft een euro gekost, dat logo. Ja. Kijk, nou doe je het goed. Ja, zo doe het. Hebben ze er geen. Ja, oké. Okay, ze hebben niet overal vrijwilligers voor. Sorry. Ik ja. wil het wel weer roepen, maar. Dat ja, ondermijnt onze positie. Ja, dat is dat is precies. Wel... Je kan echt niet alles met vrijburgers weg doen, zeg Gauze. Ja. Nou, toch? Uh, ja, ja uh, ik heb ook nog. Jij had het net over een, een, een jong iemand die wat uitgevonden had. Ja? Uh, ik heb hier ook over een jong iemand. Uh, een 13 jarige uh, uh, meisje. die uh, heeft een uh, eigen modeshow gehad op de New York Fashion Week. Nou, dat vind ik uh, 13 jaar en dan al een eigen mode modeshow, vind ik heel wat. Als een van de jongste modeontwerpers ooit heeft de Amerikaanse Isabella Ross... Uh, uh, Ross Taylor, sorry, yeah? uh, dinsdag haar eigen collectie mogen showen tijdens de New York Fashion Week. Het meisje is pas 13 jaar en al sinds haar negende uh, zit ze achter de naaimachine uh, om uh, ja, nieuwe dingen te ontwerpen. Ik vind het bizar. En ik heb de foto's van, uh, van het ding gezien, maar ik vind het wel weer een beetje... Ik denk van, ja, is, is het, echt, het is wel maar grappig, het is niet jouw smaak. Zo, maar het is niet mijn smaak. Maar is en, het kinderachtig? Nou, het is een beetje... Ja, want ja, ze is ook 13, Het is een kind. Het, het, het ja, is ja, goed, je moet wel een breed publiek aanspreken natuurlijk. Ze krijgt toch geen subsidie, hè? Ze, ze, <laughs> ne, ze heeft nou, een beetje van, een van die uh, tuinbroeken. Ja? Oh. Maar dan met een, met een oh. rocker aan. Het oh. is een beetje... En allemaal grijs. Ik, uh, ik vind het een beetje... Een beetje... Tuinbroeken. Ja. Ik denk aan Sean Connery in een of andere James Bond film. Ook met tuinbroek aan. Nou, grijs, oh. grijs is het nieuwe roze Pfft. gewoon. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik, ik vind het wel stoer dat ze het op die leeftijd al uh, aan gewoon, uh, doet. Gewoon.